Met het licht en het licht van onszelf. Zet je voeten stevig op de grond naast elkaar. Je kunt je ogen dicht doen als je dat wilt. <coughs> adem rustig in. Hou de adem even vast en adem rustig uit. Bind je met het licht van de zon, ook al schijnt de zon op dit moment niet, hij schijnt natuurlijk altijd. En verbind dat met het licht dat jij bent. Dat licht, je ziel, dat rond je navel zit. Waar het huist, waar het woont. Adem rustig in. Dan houd die adem even vast. En adem rustig uit. Voel het licht binnen in jezelf. En wees je bewust. Van je eigen licht. Ja, ik moest even tussendoor hoesten. En Ja, iedereen hoest en poest om me heen. Maar ik heb besloten niet ziek te worden. Ik heb besloten niet te gaan hoesten. Ik heb besloten om gezond te blijven. En ja, het is lastig hè. Als je begrepen hebt hoe je bij jezelf kunt blijven. En. maar dat het toch zo vaak niet, lucht, niet lukt. En soms heb je het gevoel dat je het liefst op een stille plek wilt zijn waar helemaal geen mensen zijn. Of zelfs mensen die jou dwars kunnen zitten, of mensen die tegen jou ageren. Mensen die vervelend of akelig tegen je zijn. Ja, het is niet anders. Al die mensen zijn gewoon in je buurt. En je kunt niet wegvluchten. Je denkt er misschien wel eens een keer aan. Maar weet dat je je eigen verantwoordelijkheden in dit leven genomen hebt. Je hebt immers besloten om op aarde te leven. En te wonen. En daardoor ook alles mee te maken en mee te kunnen maken. Om daar steeds maar weer. Van te leren. Ja, je had dus niet lastige dingen in petto, maar je weet dat het leven lijden is, zoals er zo vaak gezegd wordt. Behalve als je met je moeilijkheden om kunt gaan. Als je de dingen in jezelf hebt omgekeurd, omgekeerd. Dus als je met andere mensen werkelijk om kunt gaan. Je hoeft natuurlijk niet met alle mensen om te gaan. Dat is niet nodig. Wellicht zullen ze over jou van alles zeggen. Maar kijk goed, waar hebben ze het over? Het zijn precies die dingen die ze zelf tekortkomen. Dat wensen ze me al te graag bij jou op je bordje neergelegd te hebben? Veroordeel ze daar niet over. Was jij niet zelf precies zo? Maar nu heb je het begrepen en heb je besloten je niet meer te irriteren aan anderen. Wat nu? Als je je toch irriteert aan het gedrag van anderen, dat je zo juist ziet dat de ander het eigenlijk over zichzelf heeft, dat je, dat je je helemaal kapot ergert, dat je je kwaad maakt. Kijk, doe je nu niet precies hetzelfde? Hetzelfde wat die ander ook doet, heb mededogen naar die ander toe. Kun je de ander laten? Kom niet in de, in de emotie van het moment. Kijk of de ander gelijk heeft. En als dat niet zo is en je ziet dat de ander het alleen over zichzelf heeft, terwijl hij dat bij jou neerlegt, laat het dan. Als het, het is niet belangrijk, laat die andere. Als het al te gek wordt, wees duidelijk en zeg wat jij te zeggen hebt, maar laat. Laat de ander en zeg desnoods dat je er niets mee kunt. Dan laat je het bij de ander. Je staat op voor jezelf. Want ik weet het hoor, het moeilijkste en juist het, het, waar je het meest kwetsbaarst in bent, is eh, ditzelfde met je naaste familieleden, je kinderen, je man, je vrouw, je vader, je moeder. Je verwacht eigenlijk dat ze jou nu toch zo goed kennen en dat ze zien dat jij veranderd bent. Maar nee, dat is gewoon niet zo, ze zien dat niet. Een mens ziet alleen zichzelf gespiegeld in de ander. Net zoals jij dat deed. Besef dat de meeste mensen jou nog steeds zien zoals je vroeger was, zoals je was voordat je bepaalde dingen begrepen had in je leven. Is ook een hardnekkig iets. Mensen lijken niet te zien als iemand zich aangeraakt weet door het licht. En mensen zijn soms kwaad dat ze merken dat ze die persoon niet meer kunnen laten manipuleren. Kunnen, ma kunnen manipuleren en dat die persoon dat niet meer toestaat en manipuleren zelf... door te zeggen dat ze toch liever hadden... dat hij of zij vroeger... heel wat gezelliger was. Wellicht zullen ze wel iets... bij jou veranderd zien... maar meer ook niet. Het is altijd een eigen tekortkomen... die in een irritatie... of in een gesprek over jou... uitgesproken wordt. En het is een bouwde veronderstelling... Maar ik denk werkelijk dat als de mens Jezus hier op aarde zou rondlopen, mensen het niet zouden merken. Ze zouden niets bijzonders zien. Dat is niet anders. En je dient te slikken dat anderen jou niet zien zoals je nu bent. Kijk daar goed naar. En laat. Ga niet mee... In die emotie. Want bedenk dat er in de emotie, in die emotie, geen liefde zit. Die gaat je wellicht verdedigen of je weer verongelijkt voelen. En zo voel je jezelf weer in de val gelokt. Je bent weer je oude ego met de illusies waar je toch zo graag afstand van had genomen. Dus ik zei aan het begin, je zou nou wel heel graag op een stil plekje hier op deze aarde willen zitten. Je hebt dan alles begrepen en je wilt dat graag zo houden. Maar zit je stevig in het zadel? Heb je alles begrepen? Tot in de kleinste vezeltjes in jouw wezen is werkelijk alles binnen in zelf. naar het licht toe. Is er niets waar jij je nog over ergert? Kun je alles aan, ook van anderen? Sta je zo sterk in jezelf, dat niets jou meer kan dieren? Word je nooit meer aangevallen? Letterlijk niet en figuurlijk niet? Word er nooit meer bij je ingebroken? Ook letterlijk en figuurlijk? Zo vol liefde met een hoofdletter. Dat je zo stevig staat. Dat wat er ook over jou gezegd wordt. Wat er ook gebeurt. Jij steeds bij jezelf blijft. Of net die ene keer niet. Omdat, tja, omdat de ander voor deze ene keer toch schuldig was. En jou uit je evenwicht bracht. Omdat jij vond dat die ander toch schuldig was. En... Dat een uitzondering was? En liet je weer meeslepen in het oude denken. Daar gaat het om. Wie het ook is, het maakt niet uit. Jij heb je uit je evenwicht laten brengen. Door wie maakt niet uit? Daar is de ander niet schuldig aan. Ik zei zo even. Dat mensen het meest kwetsbaar zijn met hun kinderen, hun naaste familieleden, hun naasten. Juist die kunnen bij je binnenkomen. Juist die mensen die zo lief zijn, die, die, die jou zo lief zijn. Die zijn in staat om door dat panzer van liefde, maar dan in positieve zin, heen te breken. En jou uit je evenwicht te halen. En jij hebt daar flink de pest in. Dat kan. Maar dan glij je nog sneller naar beneden. En bedenk dat er geen handvaten zijn om je vast te houden. Als je in die negatieve gedachten bent gekomen, is er soms geen houden meer aan. Je valt en je blijft dan wel ergens vasthaken, maar je gaat onherroepelijk. Daar heb je de pest in. En dat heeft niets met de ander te maken. De ander is nooit schuldig. Bedenk dat het juist goed is om onder mensen te verkeren, om te horen wat anderen zeggen, wat anderen over jou zeggen. Het maakt dat je vaster in jezelf komt, als je er tenminste mee om kunt gaan. Misschien had je er wel over zitten klagen, en bedenk dan dat altijd als je klaagt, jij er niet om omgaat. Gaan. Dat alleen al is inderdaad niet anders dan een gedachte die vorm krijgt. Maar ga grijp jezelf bij je nekval en ga erover nadenken. Als je dat wil tenminste. Ga over de situatie nadenken. Tot in de kleinste details. Daar kun je behoorlijke tijd over nadenken. Hoor. En die tijd hangt alleen maar af hoe lang jij eerlijk. Of. Het zal dus lang duren als je oneerlijk tegenover jezelf bent. En die tijd. die hangt alleen maar vanaf. Of je eerlijk tegenover jezelf. wenst te zijn. Rustig mediteren. En al die razende gedachten ordenen zich in je hoofd. Jezelf niets kwalijk nemen, want daardoor kun je toch zomaar weer in een schuldgevoel terechtkomen. Vaak hoor je mij zeggen dat je de gedachten vanuit je eigen liefdegevoel kunt denken. En ik meen toch dat ik dat duidelijk heb uitgelegd. En wellicht is het nu duidelijk. Dat wat je ook irriteert, waar je het ook moeilijk mee hebt, waar je ook over klaagt, je op de eerste plaats die gedachte moet leggen in je eigen liefdegevoel, in je eigen ziel en van daaruit nadenken over de gebeurtenis, over jouw ergernissen. En het feit dat je de ander toch schuldig laat zijn. Ga eerlijk bij jezelf te raden. Gewoon, volkomen eerlijk zijn in jezelf. Niets verbloemen, niets verbergen. Je kunt de gedachte op laten komen dat niemand jouw gedachten hoort. Dat jij gewoon kunt denken wat je maar wilt. En dat je net zo goed, volslagen, eerlijk kunt benaderen. Als je zo op deze wijze wilt denken of gaat denken, dan denk je, dan kom je binnen in jezelf terecht. Dan krijg je de hulp van het licht. Dat jij overigens zelf bent. En dan kom je op liefdevolle gedachten. Liefdevol naar de ander toe. En dat zijn gedachten. Van begrijpen. Zonder klagen. En zonder irritatie. Ja, denken dan een heleboel mensen als ze dit horen... Dat zou die ander eens moeten horen. Dat is iets voor die ander. Maar mag ik je verzoeken jezelf weer bij je nekveld terug te halen en daarover na te denken dat het om jou gaat, niet om de ander. Jij bepaalt hoe je in jezelf denkt. Je gaat niet over het denken van de ander. Je gaat alleen maar over je eigen denken. En je hebt dat al zo vaak kunnen horen. Het is een bevrijding om op deze wijze te denken. Het maakt dingen open. Het maakt dat je de ander op een andere wijze zult zien. Het maakt dat je de ander niet meer vanuit die irritatie ziet. Je ziet ineens de ander zoals die ander werkelijk is. Ook in zijn of haar zwakte. En dan komt die liefde weer terug. Dan kun je wel met de situatie omgaan. Dan is er geen reden meer tot klagen. Dan kun je ermee omgaan. Dan kun je zelf vergeven dat je zo raar gedacht hebt. Zie je hoe, hoe, hoe eenvoudig het allemaal is. Het zijn jouw gedachten die jou brengen waar je naartoe dient te gaan. Naar een plaats waar je verlicht nog niet eerder was geweest, binnen in jouzelf, Die eerlijke plaats, wat een opluchting geeft dat, wat een bevrijding. En het is je niet onbekend, je weet dit diep van binnen. Misschien heb je wel uittredingen gehad waarin je dit werd onderwezen. En misschien heb je wel bij het ontwaken weer even zo vaak deze dingen naast je neergelegd. Denkende, wat kan ik ermee? En dan, het, en dan alles toch zomaar vergeten. Maar nu in deze tijd zijn er zoveel mensen die het je aanreiken. Neem die stap nu en denk op een andere wijze. Het zal je goed doen. Het geeft je een goed gevoel. En dat gevoel... Straal je toch zomaar naar anderen toe. En hoe groter dat gevoel in jezelf wordt, dus het nadenken in alle redelijkheid, in de liefde vanuit jezelf, vanuit jezelf maakt dat jouw aura steeds sterker en steeds voller met stevige, volledige liefde wordt. En dan spreek ik over liefde met een hoofdletter. Niet de liefde van, ach wat zijn we toch allemaal lief voor elkaar. Nee, daar zit geen duidelijkheid in. Maar de liefde die je zelf verkregen hebt, voor jezelf. En daardoor ook voor de ander. Voor de situatie waarin je verkeert. En het begrijpen van de ervaringen in je leven. Komen er dan dingen op je pad? Gewoon omdat je dat ook nog mee diende te maken. Dan kun je ermee omgaan. Dan kost het geen moeite meer. Dan weet je dat je er altijd uitkomt. Dat er altijd een uitwijkmogelijkheid is. Dan weet je. Nee, dan. Voel je dat moeilijkheden, problemen niet bestaan. Dat zou het gekwaad maar al te graag willen. Maar moeilijkheden bestaan niet. Er zijn alleen oplossingen. Richt je daarnaar, naar de oplossingen. Oplossingen die altijd Aanwezig zijn. Maar die je alleen kunt zien als je besluit om je niet mee te laten trekken door de moeilijkheden, door de problemen, door het kwaad. En dan kom ik terug op het begin van deze lezing. Door je mee te laten slepen door de emotie van de ander. Want zie je nu dat je jezelf hebt meelaten slepen? Dat de ander daar niet schuldig aan is? Jij, jij liet je meeslepen. Wellicht was de ander eh, nog niet zover. Om dat ver vervelende zinnetje maar eens even te gebruiken. Zat je nog een beetje in je eigen trots, in je eer... Je ego wellicht? Zagen anderen niet dat jij al verder was? Nee, juist als je die gedachte hebt, ben je nog niet zo ver, om het maar eens zo te zeggen. Want die je nog een hoop ervaringen tot je te nemen, te leren en te ontvangen, ja juist van anderen. Als je werkelijk sterk in de onbaat, onbaatzuchtige liefde zit, goed in het zadel zit, dan kan niets jou meer uit je evenwicht brengen. En dan nog, die je alert te zijn, dat je jezelf in evenwicht houdt. Want jij hebt dit leven gekozen, toen jij besloot om op aarde te leven. Juist met die mensen, met die omstandigheden. Het is je eigen keuze. Het is je eigen verantwoording. Jij hebt die keuze gemaakt. En jij wil de snelheid maken in je evolutie, in je bewustzijn. En dat kon alleen hier op aarde. Alleen hier op aarde zijn alle trillingen, alle bewustzijnsvormen, nou, dus laat ik zeggen van hoog tot laag, hier op aarde. Je hebt al veel bereikt en je begrijpt al ontzettend veel, Je voelt, maar je hebt haast, want je weet dat er meer is en meer is. Nou, heb geduld. Het werkelijke leven. De gebeurtenissen in jouw leven maken dat je al je nou, laat ik dan toch maar moeilijkheden noemen. Maken dat je al jouw. Uh, je, dat je alles tegenkomt wat jij tegen dient te komen. Dus ook, dat houdt ook in. Al die mensen die je op jouw weg, op je pad, tegen zult komen. Die zijn er juist om ervoor te zorgen dat jij stevig in jezelf. Zult staan. Zweet dankbaar voor al deze omstandigheden op aarde. Door al die dingetjes die tegen jou gezegd worden, door al dat waar, door al dat gerol wellicht. Maakt dat jij het niet meer druk maakt om wat anderen tegen je zeggen, om wat anderen over jou denken. Sta zo stevig in jezelf. Dat je zegt wat anderen over mij zeggen. legt alles over de ander. Zonder oordeel. Het zegt niets over mij. Het is ook niet belangrijk wat anderen over je zeggen. Het gaat alleen om jouzelf. Het mededogen. Als ze... Zoals je zou kunnen zeggen, even ver zijn als jij in hun bewustzijn, dan zouden ze het nooit meer doen. Maar doe jij het ook nooit, het roddelen, het klagen, het irriteren aan anderen. Is het werkelijk zo dat jij eerlijk van jezelf kunt zeggen? Dat je je voorkomen in de liefde met een hoofdletter bevindt? Of is er toch nog een klein partikeltje wat je irriteert bij de ander? Kijk goed, dit is het werkelijke spirituele leven. Hier gaat alles om. En dit is juist zo ongelooflijk moeilijk voor mensen. dan is het gemakkelijker voor velen om weg te vluchten. in allerlei dingen, die wellicht ook met spiritualiteit te maken hebben. En voor mij mag dat hoor, ik ga daar niet over. Iedereen mag doen wat hij of zij wil. Hij of zij Zie je dat het altijd een strijd is binnen jezelf, een strijd die geen strijd is, maar zie je dat het altijd binnen jezelf is, wat wil je, het goede of het andere? Om te beseffen dat je juist sterk in dat licht, in die liefde, dient te staan. En te beseffen hoe ontzettend en lastig en moeilijk het kan zijn. Maar bedenk dat je dan toch nog iets in jezelf hebt dat zich naar het negatieve richt. Zie je dat dit niets te maken heeft met anderen? Dat dat in jou zelf plaatsvindt? Zie je dat het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is? Dat het allemaal heel eenvoudig is. Heel simpel zelfs. Maar dat steeds die, ja, laat ik het toch maar gevoelens noemen, die uit het ego komen. Die illusies. Daar hebben mensen het zo moeilijk mee. Om dat los te laten. Als ze dat loslaten, komen ze werkelijk, werkelijk met beden op de grond. Maar veelal zijn ze niet van plan het bij zichzelf te zoeken. Terwijl ze alles in huis hebben, alles in zichzelf, hè? alles in huis hebben, om erover na te denken. Ja, en inderdaad, een andere wijze van denken. Maar wie zegt dat jij dat niet kunt? Jij bent daar zeer goed toe in staat. Alleen je denkt dat je steeds in hetzelfde stramin moet denken. Kom daaruit. Je zult tot je verrassing merken, dat dat andere denken vrede brengt. Vrede in jezelf en dat je zelf vrede bent. Dit geldt voor alle mensen, niemand uitgezonderd. Dan is het niet zo vreselijk moeilijk meer om alleen nog maar de positieve dingen bij de ander te zijn, te zien. Dan komt daar zo'n liefde naar boven, voor die ander. Dan pas kun je die ander laten. En dat is een proces wat binnenin jouzelf afspeelt. Dat heeft in feite... Het heeft helemaal niets met de ander te maken. Het leven hier op aarde maakt dat we erover nadenken dat alle mensen dezelfde ziel als jij hebben. Wij zijn allen één. Daarmee zijn we met elkaar verbonden. Iedereen, ieder mens, daar is geen uitzondering, bestaat uit diezelfde vorm van die liefdevolle liefde. Liefde is God, werd mij ooit gezegd. En ik zeg het maar eenmalig, hoorde ik in mij. We staan weer uit. Wij zijn een stukje God. Ook voor al die andere mensen gaat het om hun eigen verantwoordelijkheid. Nemen ze die of nemen ze die niet? Zij besluit, Niet jij. Niet ik. Niet wij. Kun je nu losmaken? Je, nou hoor ik dus het woord involvement, maar het moet dus een ander woord. Je, je, <coughs> uh, je emotionele uh, verbinding met andere mensen. Kun je dat loslaten? Toch ook voelen dat je één bent met anderen, maar dat is diep in je ziel. Ieder mens, ieder mens is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen leven. In deze tijd wordt het mensen alsmaar meer duidelijk dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen leven. Maar nog worden er ontzettend veel mensen niet op deze wijze opgevoed. De ander het moet doen voor hen, de ander het voor hen moet oplossen. De schuld is van de anderen. Wat een oud denken. En veelal is het bij ons mensen, want we zijn er allemaal één, gemakkelijk om de schuld bij de ander neer te leggen. Zelf zelfs zeggen mensen dat zij er niet voor gekozen hebben om op aarde te leven en dat zij hun ouders niet uitgekozen hebben. Hoe is het mogelijk, hè, zulke gedachten? Want toch zijn ze er. Ook jij, ook ik heb ze eens gehad. Dan zie je dat er geen verantwoordelijkheid is naar het, naar het zelf. Naar het leven. Naar de ziel. Dat ze denken dat alles zomaar vanzelf gaat en huppakee, zomaar en zonder enig doen ja, dan kun je ook wel begrijpen dat er zoveel mensen zijn die de boel de boel hebben gelaten om het maar zo te noemen zou je dan kunnen zeggen dat het onbewuste zielen zijn? kun je het hun kwalijk nemen eigenlijk niet. Ze weten hier niet van. Pas, als er wat in hun leven voorkomt, dan wordt er soms over gesproken. En dan is het nog maar de vraag of het doordringt. Kun je je voorstellen hoe zo'n ziel zich voelt? De ziel die altijd goddelijk is. Die ziel is gelijk aan jouw ziel. Kun je op deze wijze compassie, mededogen opbrengen? voor de ander die hier nog niet mee om kan gaan kan ik er wat aan doen is het wat je veel al hoort de ander de schuld geven en geen verantwoording nemen voor niets. Niet over nadenken. Alleen maar dat ene, dat ene stukje, kan ik er wat aan doen. Hoe vast zitten ze in hun eigen leven. En hoe kort is het nog maar geleden, dat je dat zelf ook Hoe vast zitten ze in hun eigen leven. In hun eigen toekomst. Er is niets. Alleen een zwaar leven. En er lijkt geen geluk te zijn. Wordt het niet eens tijd dat we elkaar wijzen... Op ons eigen bestaan hier op aarde. En mensen vertellen dat ze zelf het heft in eigen handen kunnen nemen. Het geweld is dan niet meer nodig. Maar ze, maar ze begrijpen dan dat de, dat, dat de eigen wil meester is over de omstandigheden. om het met liefde uit te leggen, dat het simpel is om de eigen verantwoording te nemen en daardoor een vrij mens te zijn. En je arm om de ander te kunnen zijn, slaan, om te zeggen, om baas te zijn over je eigen leven, over je eigen toekomst. Wel begrijpen dat er nog het een en ander uitgewerkt dient te worden, maar de verantwoording nemen om ook dat wat uit het zelf voortgekomen is, is te verwerken. Dan wordt het leven eenvoudig, zoals het bedoeld was. Dan kan het leven begrepen worden. Kun je jezelf begrijpen en vertrouwen? En je vliegt niet meer. Van het een naar het andere. Je hebt het begrepen en je vertrouwt op jezelf. Dan is het ook eenvoudig om anderen te vertrouwen. Om anderen waar ik het over heb. Anderen dus die het moeilijk hebben in hun leven. Anderen die het over jou hebben. Anderen die over jou vervelende dingen zeggen. Te vertrouwen. Gewoon te vertrouwen dat zij, dat ook zij, eens tot zichzelf zullen komen. En daarbij kun je natuurlijk aan jezelf denken, dat, je, dat ook jij eens op die plaats geweest bent. Ook jij had het moeilijk. En nu begrijp je de dingen en vertrouw je op jezelf. Ooit. Ooit komt bij ieder mens de gedachte om in zichzelf te voelen, bij de een nu en bij de ander op een ander tijdstip. We kunnen van hieruit praktisch niet zien, voor sommigen wel, hoe ver, of laat ik zeggen, hoe, hoe hun bewustzijn eruit ziet. En we dat ook los te laten en de ander met liefde te benaderen, net zoals ons diepe zelf ons met diezelfde liefde heeft omringd. Al die tijden dat je bestond. Die diepe liefde, die ziel, dat stukje vertrouwen, diepte en vrede. Daar zit ons werkelijk denken. Dat is wat wij werkelijk zijn. En daar horen we. Werkelijk. Waartoe? Wij in staat zijn, daar dus. Iedere andere vorm is van een andere orde. Daar dus waar al onze krachten zitten, onze liefde, al onze energie, dat wat wij zijn. Daar is wat wij zijn, de vredevolle, liefhebbende mens. jou, je werkelijke zelf, zijn. Dat is wat je tot een begripvol mens laat zijn. Dat is wat is. Daar ligt je kracht, je energie, daar ben je nooit moe. Daar heb je altijd energie. Daar kun je al je zorgen, mocht je die nog hebben, inleggen. Dat is de plaats waar alles voor jou gedragen wordt. En mochten er nog zorgen, Mochten er nog moeilijkheden op je weg komen, dan kun je dat aan dat licht, die energie, God, zoals je dat ook kunt noemen, overlaten. Het wordt voor je gedragen. En het voelt ook zo. Het is werkelijk ook zo. Je hoeft niet te lijden. Het is niet nodig. Het leven hier op aarde is lijden, zo zei ik in het begin. Het is lijden als we niet weten hoe we met dat lijden om weten te gaan. Er zijn mensen hier op aarde geweest die ons mensen hebben verteld dat wij niet hoeven te lijden. Het is niet nodig. De weg is ons aangereikt. En het is werkelijk, werkelijk waar. Ik kan het uit ervaring zeggen. Ik ben ook daardoor doorheen gegaan. Het lijden maak jezelf. Maar je kunt het absoluut in het goddelijk leggen. In je ziel. In de diepste plaats. In de bron. In jezelf leggen. En het wordt voor je gedragen. En vaak heb je mij dit horen zeggen. En graag, en zo graag wil ik dit aan je doorgeven. Het is geen klacht hoor, als ik zeg dat mensen dit maar niet blijven horen. Ze horen het gewoon niet. Je kunt ook zeggen, ja, het is een affirmatie. Maar kijk om me heen. En toch zullen ze het eens horen. Maar velen blijven ook daardoor zo vreselijk in hun lijden zitten. En juist dat, dat doet zo pijn. Dat te zien bij anderen. Toch ook dient dat losgelaten te worden. Ooit zullen alle mensen zich naar het licht richten. En weten dat zij deel uitmaken van het goede, de liefde dat zij deel uitmaken van het goddelijke en zelf een stukje God zijn. Waarom wordt het veelal niet gehoord, dit eenvoudige uitleg? Het wordt, gehoor, wordt niet gehoord omdat het kwaad van de zorgen, te groot is. Die mens laat het kwaad, zelf de boventoon voeren, en weet niet, dat hij met zijn denken, volledig belast wordt, met zijn zorgen, en daardoor, niet op andere gedachten kan komen. Het kwaad, Laat de liefde niet horen, dat staat die mens zelf toe. Maar is het kwaad daar schuldig aan? Nee. Juist die mens laat het toe in zijn wanhoop. Hij weet het niet eens. Die mens laat de gedachte aan wat er zou kunnen gebeuren, de vrije loop. En is daardoor de speelbal van het kwaad. Zo ziet de zorgelijke mens zijn leven. Dit beseffen en alles in de gedachten oppakken en in het eigen licht leggen, is de enige oplossing om, te zorgen, om de zorgen en het verdriet niet meer te hoeven te torsen. Het wordt voor je gedragen. Daardoor zie je de dingen zoals ze zijn en wordt het zicht niet vertochtend, door de zorgen, door de negativiteit dus. Maar als, als wij mensen werkelijk onze blik naar binnen richten, zullen we onze zorgen als sneeuw voor de zon zien verdwijnen. Het is werkelijk zo. Er zijn er nog, maar er wordt aan gewerkt. Je hebt die zware last niet meer te dragen. We worden dan eh, helderziend, hè. Als het ware in de gebeurtenissen. We kunnen helder kijken en zien de betekenissen van de gebeurtenissen. We zijn dan in staat om het grote geluk te zien wat ons ten deel valt, juist door die moeilijkheden. We kunnen daar, zoals mensen dat wensen te noemen, de positiviteit van inzien. Er is dus een andere wijze om over het leven na te denken. Het zware denken van de aarde en komen vol en zorgelijk... Of het leven in volste vertrouwen dat alles wat op de weg komt goed is voor die mens. En het begrijpen dat als het lijden te zwaar wordt, het aan het goddelijke gegeven kan worden. In dit denken ligt liefde voor de mensheid. Liefde voor jezelf. En zeker het vergeven van jezelf voor al die eeuwen van zorgen en spanningen en daardoor ook het... Negeren van je eigen ziel. Bedenk, wat heeft jouw ziel toch een ontzettende liefde voor jou, om dat allemaal steeds maar weer mee te moeten maken. Wat een liefde. Totdat ook jij je naar het licht, naar jouw ziel richt. En je begrijpt dat je jezelf vergeeft dat je zo lang de andere kant uitkeek. Zo op die wijze kun je ook anderen vergeven. En heb je begrepen dat dit het grootste is wat je aan jezelf en daardoor aan anderen hebt gegeven. Want je hebt natuurlijk begrepen dat God, het goddelijke, je nooit alleen heeft gelaten. Je moeilijkheden waren slechts tijdelijk. En ze waren er alleen maar om jou tot jezelf te brengen en je sterker en sterker te maken. Je kreeg je moeilijkheden niet zomaar. Je kreeg ze als een cadeautje. Omdat jij eraan toe was om juist met deze problemen om te kunnen gaan. Om, als je het begrepen hebt, weer een stukje verder op de ladder van het bewustzijn gegaan te zijn. Dus geef niet op, ga door met ademhalen. Hoe lastig en hoe moeilijk het ook is voor je op dit moment, ga door, ga door. Visualiseer dat alles achter de rug is en visualiseer hoe je je leven wel wilt leven. Wees dankbaar voor alle goede dingen in je leven. En kijk, het is meer dan je ooit gedacht had. Je maakt je eigen leven. Visualiseer hoe je het wilt. Visualiseer de oplossing, de uitkomst. En het komt naar je toe. Het zijn gedachten, dat is waar, maar jij bent ook niet anders dan een gedachte. Zie je hoe sterk wij mensen zijn, in het denken, in het visualiseren. Voor de toekomst die wij werkelijk zelf zijn. Ja, um, dat was het dan weer voor... Voor deze lezing. Um, nou, je weet dat uh, al mijn lezingen zijn uh, vanaf het begin. Het is ongeveer um, oktober 2006. Ze zijn allemaal te vinden via mijn web website. Uh, www.yhra.nl En als je vragen hebt, je mag ze aan me stellen hoor. Je krijgt altijd antwoord. Soms meteen, soms moet je een tijdje wachten. En ja, soms gebruik ik ze in een van de lezingen. En uh, ja, soms komen er wel eens dezelfde soort vragen... na een tijdje weer van iemand anders. En ja, misschien wil je eens naar de lezingen luisteren... maar ik geef je ook gewoon antwoord, hoor. Um, en ik geef ook niet meer aan hoor, wanneer het, uh, wanneer het uitgezonden wordt. Ja, vraag. Dan moet ik zo'n uh, administratie bijhouden. Maar in ieder geval... Um, Bedankt voor het luisteren. Een hele goede avond met alle andere programma's. En ik hoop dat je een heerlijke week mag hebben. En dat je de mensen die je tegen mag komen... ...de ervaringen zult begrijpen daarvan. Dat het goed met je mag gaan. En ja, misschien wil je hier nog een keer naar luisteren. Het is allemaal eenvoudiger dan je denkt. Nou, lieve mensen... Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende week. Dag.